vlieg, ik waggel en ik zwem. Ik kwek voor jou en ik kwak voor haar. Ik sla er heel wat bij elkaar. De paard onze zijn leven lang had hij op wacht gestaan. Spiegeltje, spiegeltje, met een leen. Ik sneuif je op, dat vind ik fijn. Hey, hey, hey, hey, wacht gestaan. Oh la la! Why can't all romance just keep on growing stronger? Maybe I'm suspicious cause your love is so hard to find. Ha ha ha ha Merendeels als zwarte Sinterklaas met witte pieten, die net als, net als midden- en kleinbedrijf de kerst op de hielen zitten. Dat allemaal terwijl we nog misselijk zijn van de valentijnchocolade, foute paaseitjes en moddervet fucking oliebollenverstijnen. De kredietcrisis. Eerste reactie. Godgloeiende dikke apenflickers. Slickers, slickers, schit! Hij vroeg me eerste reactie. Ja, dat vroeg hij. Nu volgt het programma in de zendtijd voor politieke partijen. Flip, flip. Ik pak mijn biezen. Anders komen we er niet op. Senor, senor, u denkt toch niet dat ik een nachtwacht? Dat ik een nachtwacht? Dat ik een nachtwacht? Oh. Omdat de een of andere Rambo dat graag wil? Ja, bovendien zou het me niets verbazen als dat doekje van die lol volgende week bij het grof vuil ligt. Nee, mijn voorstel is, senor. Een portretje van ons tweetjes te laten maken. Ik ken oh. toevallig een kunstenaar waar ik veel van verwacht. Die zou nog wel eens weer beroep kunnen worden. Oh, senor, wie mag dat dan wel niet zijn? Arend Jan, de boeselaren. Schimmelpenning, de koning van Mierendonk. Een beetje zijn namen als ik mij Nee, uh, van Rijn, dat blijkt lekker. Nachtwacht <laughs> ik wacht, iedereen wens. fijne feestdagen met een dubbel Chinese toon. Zolang, we maar de, zolang de we maar de eerste zijn. De eerste zijn. zijn. Ondersneeuwen op een klimaat stuntelende, opwarmende aarde is net zo vies als Marco Bossato's dromen. dromen. dromen. dromen. Consumptiegedrag tot een einde. DSB brengt ons weer een stapje dichterbij. En dan doe ik niet uitsluitend op de emoties. Voor de dag. Is fantastisch toch? Die stellen van zo'n vraag onvermijdelijk opriek. Wouter Bos, moeilijke positie. Totdat de bank valt, ik weet het lang goed gemaakt. Politieke partijen. Dat ik niet geboren. Ik weet het al lang goed gemaakt en ik ben back to de oude sok. Past wel in de vergrijzingsbeeldvorming Ironisch hè? Ja, beeldvorming Van een muggen olifant maken en met Albert Vlinde, homo veroorzaker Kijken naar wat de laatste Fangtjesmove van is, is. is. is, is, is, is, is Ja, beeldvorming Zo mooi hè, van deze dynamische periode. De hele wereld komt naar je toe. Ik voel me zo thuis in deze tijd. Ik ben eigenlijk te vroeg geboren. Ik had nu jong moeten zijn. Dit past helemaal bij mij: dat jongen, dat openen, dat speelsen. Dat contact maken met de hele wereld. De Global Village, heerlijk. Kijk, om goed te spelen moet ik me gewoon goed voelen. En uh, ja, dan ga ik drinken. Daar word ik, ik mistig van. Dan ga ik snuiven, ga ik ook snuiven. Daar word ik wel agressief van. Dat loopt vaak helemaal uit de hand en dan ga ik je drinken en dan voel ik me weer We hebben wel een beetje dat Nee, is het Die oude sok van mij? Oh ja, ook de oude sokken. Arme Dirk Scheringa, vieze oplichter. Ik heb zoveel van je toneel mogen aanschouwen dat ik vol automatisch de hoofdrol heb in de musical door de bank genomen. Bij de fietsvoorstelling om Atje en burgemeester van Tilburg te redden. Je mag niet eens meer verzwijgen voor de raad. Wat een dolle dwaas je bent. Flip and slide DJ. You're in the mix. We mix up. Een dolle dwaas bent. En was. En hoeveel geld is soep gemaakt? Morissi. Nul. Ik ben rijk in mijn dromen. En rijk in mijn muziek. Bouw luchtkastelen op vergeten begrip van ethiek. Van achter een roze zonnebril beschermd van de wereld en weer soms zo so ziek. <tied> You don't to have to repeat that. Deze week gaat de prijs van eh, ja, ja, degene die, dan die dan echt dan de meest gesponszinnige waardeloze vreemden. Uitzonderlijke uitspraak heeft gedaan, uh, zonder twijfel naar de meneer Rapelman over zijn visie op uh, homofilie. Dat is echt stellig, ja. Is daar iets fout mee? Maar dat, is, Om te beginnen is het zo, je bent van de PvdA. Mag ik zeggen wat ik wil, ja of nee? Nou, als we dan even kijken naar de jaren 40, 45, mocht je niet zeggen wat je wilde, we weten hoe dat afgelopen is. Dus u als P van wil tegen mij zeggen dat datgene wat ik vind, dat ik dat niet mag zeggen. Ik heb niet gezegd dat homo's ziek zijn, ik heb gezegd homofilie is een afwijking. Maar u moet in het, het juiste kader zien. In die juiste kader, juiste kader ja, ja, Wij zijn op deze wereld gekomen om ons, uh, om ons voort te planten. <lacht> de kan zich niet voortplanten. Onze hele maatschappij is gericht op geld en als we kijken even naar de pensioenverziening of kijken naar de AOW... En dan doe ik niet uitsluitend op de emoties. Dan moet er moet voor ons zorgen. Nou een homo kan zich niet voorplanten en is dus wat dat betreft abnormaal, want die kan niet zorgen voor mij later als ik in de AOW zit. Dat is mooi, <hijen> <hijen> <hijen> oh, oh, oh, Ik dacht dat jij positiviteitsgroep was. Ja, maar geen leugenaar. Ja. Ja, dat is lachen mensen. <hijen> Um, 600.000 Nederlanders lijden jaarlijks aan een herfst- en winterdepressie. Ja, dat betekent dat 16 miljoen mensen er niet aan lijden. zou ik zeggen: Bam, bam, bam! 16 miljoen mensen kunnen die 600.000 toch wel oppeppen. Kom op, let's do it! 16 miljoen mensen. Ja, en Geert Wilders is uitgejouwd bij zijn bezoek aan de VS. Ja, schandalig. Zo ga je niet meer buitenlanders om. Zo ga je niet meer buitenlanders om. Uh, ja, en ik krijg het seintje dat we, als het goed is, nu de boerin weer aan de lijn hebben die bij een van haar dieren is. U, teuntje, ben je daar? Ja nee, ik sta hier bij bij Beta 3 en dat is echt niet meer de Beta 3 van een week geleden. Nee, ze uh, is gewoon heel anders vroeger dan deze zo loeie, zo heel vrolijk zo. Boehoe! zo, zo ga je niet meer buitenlanders om. Maar nu is het heel zo van boe, heel kortaf. af. Ja, en soms zegt ze gewoon helemaal niks. Ja net als mijn man. Yeah. Ja nou, uh... ziet u? Ik ben bezig met hun depressies. Bam, bam, bam! Je moet voor jezelf opkomen. Zij moeten met jou bezig zijn. Kom op! Make it workable! Zing eens voor die koe! Zingen? Ja, zingen wel niet! Kom op! Zij moeten zich met jou bezighouden, jij niet met... Hun! Kom op! Go, go, go for it! Zing! Ja, maar zingen voor een koe, dat vind ik niet zo... Oké, okay, geef die horen maar aan Nico. Uh... Lieve koe, je bent nu moe Zing ik nu door de eter Lieve koe, je bent nu moe Maar stakjes gaat het om ja, joh. Lieve koe, gebot met op Je beste gaat het beter En dan zing ik bam bam bam En dan antwoord jij met Zo ga je niet meer buitenlanders om Die zei boe Die zei boe Eén keer trek je de conclusie Wat is meer gezellig! In het donker zien zie je niets Als je zwijgt dan horen ze je niet Dus hou je adem nu maar in En stik niet Eén keer trek je de conclusie Dat ik een nacht wacht omdat de een of andere Rambo dat graag wil Save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 Wat mij betreft, Nachtwacht. Eh, eh. Kijk eens wat ze kennen. Wij geloven niet in een God. Laat staan die Goden. Maar wij geloven wel dat er iets is. En dat is een kernwaarde die wij met miljoenen mensen delen. Wat doen wij? Wij geven dat iets, handen en voeten, waardoor mensen met iets aan de slag kunnen. Het is een hele enge club. En het gaat allemaal zo geleidelijk. Hè? Want in het begin klinkt het natuurlijk allemaal nog heel aannemelijk. En dan doe je die persoonlijkheidstest, hè? omdat je op zoek bent. Maar dan komt er altijd, en dat is het verneukeratieve en tegelijkertijd het slimme van die hele beweging. Er komt er altijd uit dat jij iets mist in je leven en daar kunnen zij jou bij helpen. Oh la la. Attentie reizigers, attentie reizigers. Lijn 1 heeft een verdraging van een half uur. Dit omdat lijn 1 is opgesnoven door de Ja, waren we waren de weg volkomen kwijt. Ja. We deden niets, we wilden niets. Er was alleen een enorme leegte. Echt een enorme leegte. Ja, een enorme leegte, dat zeg ik. En uh, die proberen we dan een beetje op te vullen met, met, met drank en drugs, maar ja. Maar dat is ook nou, wel dat dat niet alles was. Nee. Hè? Want we zopen, we blowden, we, we, we, we, we snoven, alles wat, wat, wat, wat iets verboden had, zeg maar, toch wat uh, iets in ons leven kwam. Ja. Zoals we dat nu in Nederland kennen, is hier gestart. But still they were convinced there had to be something. Maar ze bleven ervan overtuigd dat er iets moest zijn. And we are convinced there is something. Net als wij ervan overtuigd zijn dat er iets is. You only have to accept something in your life. Het enige wat je hoeft te doen is iets in je leven accepteren. And something will change. En er zal iets veranderen. Because in the end, the wretched blasphemous sinners who stick to their religious maniacal believe in God will be punished and find that something terrible has happened in their lives. Want oh, what is iets toch fantastisch?